10 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oekraïne zit al meer dan een half jaar een Nederlands-Azerbeidjaanse journalist vast. Fikret Husseinli werd in oktober opgepakt op verzoek van Azerbeidzjan dat ze een uitlevering wil vanwege fraude en het illegaal oversteken van de grens. Husseinli zegt dat ze het land hem wil arresteren vanwege zijn kritische berichtgeving. Hij leidt in Amsterdam de Azerbeidjaanse online nieuwsorganisatie Touran... die kritisch staat tegenover de regering van Azerbeidzjan.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 Kijk op lezak.nl voor data en locaties. NPO Radio 1 VPRO OVT Over de onvoltooid verleden tijd Het Paul van der Gaag en Jos Paul. Ja, goedemorgen, welkom bij OVT. Vandaag over de gevangenisstraf die steeds meer ook letterlijk in de cel zitten is. En dat is dan weer slecht voor de hersencellen, is gebleken uit onderzoek. We bespreken de biografie van Ridder van Rappert in de jaren 60 en 70... een dwars en eigenzinnig fenomeen in de Nederlandse politiek. En de uitgave van het feministisch standaardwerk Our Bodies, Ourselves wordt gestaakt. Markeert dat een einde van een tijdperk. De column is vandaag van John Jansen van Galen. Nu is het volgende. Everybody felt they were there at the beginning of the great experiment, like we were the chosen people. <laughs> Everyone in Antelope mistrust Rajnesh. I want that guru and his evil influence out of my city. The Rajneshis came this close to murdering a presidential appointee. Day. Ja, de trailer van de bloedstollende nieuwe Netflix-hitserie Wild Wild Country. Een zesdelige documentaire die aan de hand van historisch materiaal en interviews reconstrueert hoe de Indiaanse guru Bakwan met zijn volgelingen neerstrijkt in de middle of nowhere in Amerika. Om een stad te stichten. De kijker ziet welke paardenmiddelen er worden ingezet om het doel te bereiken en welke conservatieve tegenkrachten er spelen om dat doel vooral tegen te werken. Bij ons te gast is Frank Wiering, oud-hoofdredacteur van de VPRO. Maar vooral in de hoedanigheid nu als maker van de documentaire De Nieuwe Mens over de van beweging Frank, welkom. Uh, heb je alle zes delen al gezien? Ja, ik heb alle zes delen. Een uh, uh, geweldige documentaire, geweldige serie. Het is ontzettend spannend. Ik, ben, ik dacht gisteren, ik ga een klein stukje kijken... en ik heb uren aan de buis ja. gekluisterd gezeten. Ik heb het nog niet uit, dus je moet het einde nog niet verklappen... hoewel we het natuurlijk wel, wel weten, maar je ziet, je ziet dingen. Het is werkelijk ongelooflijk. Uh, ja... Uh, om te beginnen, die, die droom van Bachwan om naar Amerika te gaan... Dat, dat zie je in de allereerste aflevering, die ontstaat in India. Hè? Wat was het nou precies voor droom? Dat weet ik niet. Uh, ik heb nooit Bachwan zelf gevo uh, gevolgd. Ik was ook blij dat hij niet meer sprak, zodat ik hem niet hoefde te spreken. Ik was uh -huh. alleen maar geïnteresseerd in mensen die rode kleren aantrokken... en uh, die zich overgaven aan de leer van een meester. En Bachman, dat weet ik wel. Bachman was iemand, hij was professor in de filosofie en de economie. Hij was een fel tegenstander van Gandhi. was ook uh, in India. Ook, uh, hij, werd niet, uh, hoe werd, uh, hij werd bekritiseerd. Hij begon een ashram met zijn. Uh, in de hippie tijd gingen naar India. Dat was de tijd ook van uh, sensitivity training. Mm -hmm. John Lennon, mother, you had me? Uh, schreeuwtherapieën en gingen bij Bhagwan therapieën volgen. En toen heeft zich blijkbaar iets ontwikkeld in het hoofd van die man... dat hij een soort wereldreligie wilde hebben. Ja, maar in India ontstond ook al iets internationaals. De dollar stroomde daar ook al binnen. Ja. Uh, waarom moest hij weg? Waarom, waarom richting Amerika? Dat weet ik niet. Ja. Ja, laten, we maar eventjes, <lacht> laten we ons even vooral concentreren op in een ander probleem. Namelijk wat nu de kern is van dat denken en voelen... van de mensen die Bachwan volgden. En Frank, we zeiden al, je hebt een documentaire gemaakt... daarover uh, alweer lang geleden. En laten we even lu luisteren naar een fragment uit die documentaire... waarin een volgeling uitlegt wat die, waarom die Bachwan volgt. Weet je... Als je ineens ziet dat je uh, levenslang uh, gevochten hebt en zo... en ineens voelt het hoeft niet meer. En ineens het gevoel krijgt van... Uh, verliefd gevoel. Van, van... En ineens die hele oude woorden hoort van de bruidegom. De bruidegom is er wat ik vroeger gehoord heb in de klooster. En ineens, zie, daar is hij, daar is hij. Nou, dan heb je gewoon geen keus meer. Ja, Frank, uh, jij hebt het destijds gehoord. Misschien kun je even toelichten wat, hier eigenlijk, wat deze jongeman ons probeert duidelijk te maken. Nou, hij komt uh, uit het klooster, kreeg, uh, uh, stapte eruit, ontwikkelde zich tot een hogere ambtenaarfunctie bij uh, CRM. Ja, hij, zat ontzettend uh, hij zegt altijd van, ik zat in het klooster mochten we niet over seks denken. Ik dacht de hele dag over seks. Als ambtenaar mocht ik niet denken over bezit. Uh, ik zat de hele dag te denken over bezit. Ik, dat, al dat, die hang-up, dat moest ik allemaal kwijtraken. en ja, dus ja, Dat hoort ook heel erg bij die tijd, hoor. Ja, dat, gebeurde. dat is dus leuk, want deze man was dus een, een, een, uh, ingetreden in een, Christen, in een katholiek klooster. Ja. Moet ik. Nou, dat laten we dat even vergeten. Maar wat interessant is dat die Bagwan eigenlijk erkennelijk in slaagt om een soort spiritualiteit, althans de verschijn van spiritualiteit, laten we dat ook verder niet over te discussiëren, maar hij roept een spiritueel idee, een systeem op, wat voor allerlei jonge mensen die eigenlijk dat, dat, dat, dat, het individu, individu zoeken, heel aantrekkelijk is. Ze hebben alles geprobeerd en nou is er iemand die zegt, je mag gewoon bezit en spiritualiteit, dat, dat kan gewoon samengaan. Ja, het is, het, uh, waar het naar streeft is uh, verlichting. In de katholieke kerk noem je dat Ja, uh, Het zijn hele, hele oude begrippen. Bovendien, je kwam in een tijdvlak na, uh, na de Tweede Wereldoorlog. Dat je ouders bouwden nieuw Nederland op. Uh, het huisje, boompje, beestje. Je trouwde, je kreeg een auto, je kreeg een kind. En je vroeg je af: is dat nou alles wat er is? En mensen, mensen gingen als een gek op zoek naar andere dingen. En vonden dat bij hem. Wat, hij, wat heel slim aan hem was... is dat hij Oosterse filosofie uh, vermengde met uh, Jung, met Nietzsche... met uh, moderne filosofie, Baudrillard, uh, dat soort dus mensen. Dus eigenlijk zijn het de jongeren... die achter Provo aangelopen hebben, achter de Kabouters aangelopen hebben... de Beatles, et cetera, en ja. die ineens... En ze hebben carrière gemaakt ja. bijna allemaal, hè? Oh, ja. Ze zijn ja. hoog opgeleid. Ze zijn hoog opgeleid, ze hebben over het algemeen geld... die Rolls Royce, die 102 had hij er toen ik daar filmde... De uh, van zelf. Ja, ja, die had hij dus nooit zelf betaald. Dat kreeg hij. Ja. En dat, dat, dat was het rare... Ik, ik, ik, dan vroeg ik ook van, kan er nou honderd van die Rolls Royce's? En dan zeiden die mensen, dat is ook een deel van de therapie. Ja, hoe dan deel van de therapie? Nou kijk, dat heeft te maken met de jaloezie over bezit. Eén Rolls Royce word je jaloers, twee nog veel meer. Maar honderd, twee Rolls Royce's, daar kan je niks meer mee. En, en dus het je... is therapie, zei van dan. En was jij zelf ook aangestoken? Ja. In die tijd was, waren heel veel mensen op zoek naar een, een diepere invulling. Dat is nog geen antwoord, meneer Wiering. <laughs> was jij zelf ook aangestoken door het licht? Nee. Okay. Oh, dat, zo bedoel je. Ja. Nee, nee, helemaal niet. Ik, warte, ik zag die mensen over straat lopen en begreep wel waar ze naar op zoek waren... en begreep ook wel waar het over ging, maar waarom je in godsnaam in het rood zou gaan lopen dan onderscheid je je dus, dan wil je wil je duidelijk maken. Dus daarom ben ik die film gaan maken. Halverwege die film, uh, tijdens het maakproces, werd steeds meer aan mij verteld... je zult zien dat als je hem tegenkomt, oei, dan ga je voor de bijl. Dus ik werd bang. Halverwege die film moet ik ook een tarotkaart trekken... en ik trek ook gelijk de allerverkeerste kaart, namelijk de kaart van die journalist... die altijd op weg is om God te spreken, maar als hij voor de deur staat... dan uh, durft hij niet aan te kloppen. Juist. Dus maar halverwege werd, werd ik heel erg bang. En even een uh, aardig detail is. Maar... Ik kreeg hem niet te spreken. Maar iedere dag kwam je ook in Rashid Poeram, Kwam je in die rols kwam je aanrijden. En al die mensen die stonden dan in devotie trillend langs de weg. En ze hadden me de hele tijd verteld. Zelfs als hij je aankijkt, dan, dan ga je al. Jochem van der Kamerman staat dat te filmen. terwijl dat ding langzaam dichterbij komt. En ik krijg echt een pijn in mijn buik. alsof ik uh, bij de tand. Zoals bij de tand was. Dus op een gegeven moment hou ik het. bijna hyperventileren. hou ik het niet meer. En ik tik Jochem op zijn schouder. en zeg. Ik ben dus een stuk dood. En Jochem draait zich op. terwijl hij de camera laat lopen. en zegt. waar ben je nou bang voor? Het enige wat je kan gebeuren. is dat je gelukkig wordt. Maar, <laughs> dat, betekent, maar dat betekent dus dat je, dat je echt diep van binnen bang bent geweest. Dat ja, je denkt, als je aankijkt, raak je aankijkt... krijg je ook een kus van de meester... en dan ben je ook ja. ineens van... frank, individu, ja. journalist, af, volgeling. Ja. ja. Want, want je ziet dat in die serie van Netflix ook. Hè? Van die mensen over en over... uit Australië, weet ik waar ze vandaan komen. Inderdaad heel goed opgeleide mensen die als een blok vallen voor die man... die ja. aan zijn voeten willen liggen. Dat zeggen ze letterlijk. Ja. Terwijl ze tegelijkertijd zeggen... ik kan helemaal individualistisch en mezelf blijven ja. als ik er ben. Liggen nee. ze aan zijn voeten en trekken ze gekke kleren aan. Jij, jij was toen uh, in Amerika, daar was je net over aan het vertellen... voelde je ook al iets van die serie... laat die spanning zien die er aan het ontstaan is... Dat, dat, dat ook de, de, de volgelingen zelf in een steeds agressieve nou, situatie is. komen? We, we, we begonnen te filmen in de, de commune in Heerde, op de, op de Veluwe. Ja, en daar was het eigenlijk wel zwaar. Een commune, maar heel individueel. Iedereen was heel individueel bezig met zelfontwikkeling, trainingen, therapieën, uh, dat soort dingen. En toen kwam plots het bericht uit uh, van Sheila. Sheila, uh, voor duidelijkheid, dat was de secretaresse van ja, ja. Ja. ja, Maar die deed eigenlijk alles. Die deed eigenlijk alles. Nou, daar kwam ik pas later achter. Ja. Maar, zei, maar ga door met pl het nou, ja. Plossing moest de hele commune, moest de boel verkocht worden en moesten we verhuizen naar een gevangenis in Amsterdam. Die oude gevangenis uh, daar in Zuid. Dat moest helemaal ingericht worden. En dan vroeg ik aan mensen van, ja, maar waarom doe je dat? En dan zeiden mensen, moet je luisteren. Als je besloten hebt een meester te volgen, dan volg je een meester. Dit is blijkbaar onderdeel van de therapie. En het grote streven was dus, als je in die commune was... of je misschien kon doorstromen naar Rashnispuram. Maar wat je daar voelde... Okay, en was en dat, dat is in Amerika, hè? dus als je vanuit Or de gevangenis naar Amerika. En dat ja. was de gedachte. Ja. En Merkte jij dan, want ik stel de vraag gewoon nog een keer: terug naar Amerika, dat daar die, die, die, die, die intensiteit en die afhankelijkheid van die meester en die volgzaamheid nog groter was dan elders? Merk ja, je iets daarvan? De, de, de beweging was gaan omvormen, terugkijkend, naar uh, een, een beweging waarin je individueel de meester volgde, naar iets van een namachtsysteem. Dat is een machtsysteem waar je, ja, uh, daar zat je in en daar was je onderdeel van. Ja, en als er iets gezegd werd dat het moest gebeuren, dan deed dan, je dat. Dan deed je dat. Ja. Ja. Als je nou die, die serie even neemt... Paul had het er straks over, hè, toen we begonnen met het gesprek... dat hij de eerste afleveringen had gezien. Naarmate de afleveringen vorderen, wordt het ook steeds ontluisterende, eigenlijk. Um, is er iets wat jou, als je die serie... je hebt hem ook gezien, achteraf het meest verbaasd... of je denkt, ja, dat, dat is nou echt typerend voor wat er speelde? Want het is, het is een verhaal... aan de ene kant de bakwanden. En aan de andere kant een heel klein dorpje ja. in, het, in, in Oregon. waar 40 veertig mensen wonen die ja. en die ineens die hele zooi over zich ja. heen krijgen. Ja. Antiloop. Wat, wat, wat, ja. wat verbazen jou het meest als je Nou, niet, nou, niet, niet zozeer op dat dorpje. Dat, uh, ik ben er ook geweest. Het leek me vreselijk dat plotseling. Uh, 40.000 van die rooien daar. Uh. Maar ik realiseerde me, als je in een dorpje woont. en ExxonMobil uh, er komt ernaast wonen met een gigantische. Die, die nemen ook de macht op. Wat mij het meest verbaast aan de documentaire. is dat hele verhaal van Sheila. dat wist. Ondertussen wel. Uh, is dat ik nu in detail te zien kreeg hoe de Amerikaanse overheid. en het juridisch systeem daarop reageerde. Die dus echt als gebeten honden. probeerden dat te pakken. En dat ik, dat je ook realiseert waar het dan over gaat. Het gaat over. Zo gauw je voorbij gaat aan de christelijke Amerikaanse moraal. Ik bedoel, je kan geen president worden als je niet zondags naar de kerk gaat. En aan die rare Puriteinse antiseksualiteit. Terwijl de hele samenleving een en al seksualiteit uitstraalt. Dat werd geraakt. En dat zie je dus ook bij, die, uh, bij de ja die, die mensen gingen als een gek in de weer om, om Bach van te pakken. Dat ze Sheila pakten, dat klopte. Ja, dat was een secretaresse die een aantal misdaden voorbereidt... en ook uitvoert. Daar gaan we nu even verder niet op in. Dat mag je zelf bekijken. Het valt ja. over hoe zwaar die misdaden zijn. Maar in ieder geval een nou, aantal nou, behoorlijke behoorlijk erge dingen die echt bewezen zijn. Ja. Maar jij zegt, dat wist ik wel. Wat me minstens zo verbaast is die, die bijna hysterische, massieve reactie... van de Amerikaanse overheid. Ja, op Bach wel, op die man. Ja. Lijkt een beetje op de communistenjacht, hè? Hysterisch, in zekere zin. Of ga ik nou te ver? Nee, daar, daar, daar lijkt het op. Maar er zit een ander aspect in. Dat Bach, waar ze tegen vochten was, ongrijpbaar. Communisme is heel duidelijk te duiden. Dat is een communist. Die filmregisseur uh, doet dat in die en die film. Bachman was ongrijpbaar. Was, en daardoor was het heel gevaarlijk. Daardoor moest hij weg. Ja, zullen we nog even omdat jij die documentaire eenmaal gemaakt hebt. en dat je ook de moeite waard is om terug te zien. nog even luisteren. Want wat zo aardig is ook. en wat je ook in die documentaire. die nu op Netflix is, ziet. dat al die mensen, ook de zwaarste critici van Bakwan. hebben nog steeds. een foto'tje of een beeldje. van de meester in huis. Hè? Zelfs die Sila. En, en dat herken je ook als je. naar jouw documentaire luistert. en kijkt. waarin je twintig jaar later teruggaat naar ex-Bakwans. die het nog steeds een beetje zijn. Laten we even luisteren. Wat ben je aan het doen? Ik worship in de keuken. Wat is dat, worshipen? Worshipen dat... Uh, nou, zo noemen wij dat, Het is werken. Ons werken noemen wij worship. Uh, worship dat is een Engels woord. En dat betekent eredienst. Wat, wat doe je in het weekend bijvoorbeeld? In het weekend dan worship ik ook in de keuken. Ik werk zeven dagen per week in de keuken. Ja. En 20 jaar later. Eigenlijk is daar niet zoveel veranderd. En voel ik nog steeds dat als ik werk, ja. dat ik dan net als toen worship. Ja, we zijn nu allemaal aan, ja, aan worshipen. het worshipen. Ja. Uh, maar dit is typerend. He. Het gaat nooit meer uit het systeem. Ja. Nou, wat ik eraan graag dan even aan toevoeg, want er is geen beeld. Uh -huh. Dat in dat tweede stukje zijn we dus in Australië. En daar heeft ze dus zelf een huis gebouwd. Wat in een, op een plek die echt ongelooflijk is. En dat heeft ze toch, zegt ze zelf, dat... dat die dat geloof om dat te kunnen doen, dat heeft ze geleerd bij Bachman. Ja, dus het materiële en het immateriële met elkaar verbinden... Dat, daar slaagt Bachman nou, in en de volgelingen ook. Dat, dat was onderdeel van dat ja. uh, geloof. Frank, tot slot, de je die aanrader? Ja, absoluut. Ja. 100%. procent. Ja, en die beweging, bestaat die eigenlijk nog? Ja. Die ja. Ik weet niet hoe groot, maar het bestaat nog steeds. Dat, uh, op de, op, als je in Amsterdam op de kabel kijkt... is er altijd wel ergens een uh, plek ja. waar die... Uh, ja, en uh, in Amsterdam in de en nog een kleine oh ja. commune. Ja. 25 ja. mensen. Ja, zegt John ze van Galen met een enigszins uh, aangepaste stem. stem door de griep. Goed, uh, Frank, hartelijk dank. Kijk vooral naar de Netflix-serie Wild Wild Country en Frank Wierings documentaire. De nieuwe mens is ook te zien op Tweedok. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Na bijna 50 jaar wordt de publicatie van het feministische standaardwerk Our Bodies, Ourselves gestaakt. Het einde van een tijdperk. Dit legendarische boek begon ooit als nederig stapeltjes stencils van radicale Amerikaanse feministes. En zo later miljoenen vrouwen wereldwijd helpen zichzelf beter te leren kennen zoals dat heet. Aan de telefoon over de geschiedenis en de impact van dit, de tweede feministische golfboek. Historica Anna Tijsseling van de Universiteit van Utrecht. Goedemorgen Anna. Hoi, ah, goedemorgen. Ja. Uh, ja, jij bent zelf uh, van een paar feministische school verlater, dus je hebt de, de, de komst van het boek niet meegemaakt. Maar kan je vertellen waarom dit boek destijds zo belangrijk was? Nou ja, het is uitgegroeid uh, tot de Bijbel van het gezonde vrouwenlichaam, zo is dat boek wel genoemd. En het heeft uh, jaren op de bestsellerslijst van bijvoorbeeld de New York Times gestaan. Dus kortom, het is echt een boek dat vanaf uh, dat, uh, de, dat exemplaar dat bestond uit uh, stenceltjes met een kaft erom, uh, ja, onwijze impact heeft gehad, niet alleen maar op individuele vrouwenlijf, maar op eigenlijk de gehele medische praktijk ook. Ja, kan je even, want ik, ik heb het boek nooit gelezen, moet ik bekennen, kan je even vertellen wat erin staat, wat, wat voor soort boek het is? Nou, die eerste versie, dat is echt een compilatie van ervaringsverhalen op het gebied van seksualiteit, zwangerschap, eh, allerlei eh, specifieke vrouwenziektes, SOA's. Het is ook een beetje een bibliografie, dus eh, het zijn korte omschrijvingen van boeken die er al zijn. Maar dat waren vaak hele, ja, gewoon zwaarwichtige medische boeken. En eh, Our Bodies, ourselves eh, zegt dan in een overzichtelijke lijst op dit, over seksualiteit kun je hier en hier terecht over deze SOA kun je daar en daar terecht. Uh, de aller, allerhande informatie. En maar, ook een, een duidelijke instructie hoe te lezen. Ja, Maar zit er ook iets meer achter? Het is Ons Lichaam Onszelf, hè? een boek met name voor vrouwen... als wij het goed begrijpen, zit daar ook achter en onder van... dat lichaam is jullie eindelijk al 2000 jaar lang het bezit daarvan... en het da daarmee omgaan daarvan is jullie 2000 jaar lang gestolen... door het mannelijke deel van de wereldbevolking. Ga dat lichaam nou zelf terugwinnen. Nou ja, nou zeker. zeker. Uh, behalve dat uh, die, die uh, masculinisering van de medische wetenschap niet 2000 jaar uh, uh, al bestaat. Hè. Dat is, uh, dat is van, een, uh, van een latere datum. Maar uh, dat, die, dat die medische wetenschappen worden bevolkt door mannen... en dat vrouwen eigenlijk zelf weinig kennis hebben van hun eigen lichaam... en daarmee ook overgeleverd zijn aan die gynaecologen die door de bank genomen op dat moment mannen zijn... ja, daar wil dit uh, collectief iets aan doen. En is dit ook het boek uh, ja, waarvan het, het, het zo gaat dat de vrouwen vanaf dat ze dat boek gelezen hebben... met een spiegeltje en hun onderkant aan de gang gaan om te kijken hoe het er allemaal uitziet? Nou zeker, ja. En dat wordt ook heel erg gepropageerd eh, vanaf die vroege tweede golf. Om zelf kennis te hebben van je eigen lichaam. En eh, dat is natuurlijk een beetje een clichébeeld geworden van die tweede golf ook. Maar je moet, je, je moet begrijpen dat op dat moment vrouwen door de bank genomen... echt geen weet hebben van hoe zij er eigenlijk uitzien. En dus ook als ze met een probleem naar een gynaecoloog gaan... echt niet weten waar, waar je het over hebt. Dus kortom, dat zelfonderzoek wordt ontzettend gepropageerd. wordt ook veel gedaan. Uh, en dat blijft natuurlijk hartstikke relevant. Ja, en dat was dus ook een, een kritiek op de medische stand in die tijd. Nou, een, een kritiek op de medische stand, maar ook op de maatschappij. Op, het is een soort van cultuurkritiek. En ik zou zeggen, als je nu eh, naar een wetenschappelijk instituut gaat... en een werkcollege binnenloopt... en je vraagt studenten teken de mannelijke genitaliën en teken de vrouwelijke genitaliën, dat je nog altijd een situatie hebt dat alle mannen en vrouwen... de mannen heel goed kunnen tekenen... Die zijn ook maar de vrouwen niet. Te niet naar geloof goed. Ik, die zijn ook iets ja, dus makkelijker te tekenen, vrees ik. Ja, uh, ja maar het is ook een, gewoon een gebrek aan kennis... en een ja. gebrek aan het circuleren van die kennis. Ja. Nu was dit boek, geloof ik, wereldwijd een succes. Het is in maar liefst 31 uh. talen vertaald. Ja, precies. Het is echt de hele wereld over gegaan. Er zijn meer dan 5 miljoen exemplaren van verkocht. Uh, de, de, de Library of Congress die had een soort van tentoonstelling in 2012... van 88 boeken die Amerika gevormd hebben. Nou, Daar is natuurlijk ook een onderdeel van. Het is één van die 88 boeken. Uh, dus kortom, ja, de, de impact van dit boek is echt enorm geweest. Ja. En, en dat het nu gestaakt wordt, uh, is daar een goede reden voor? Is het echt niet meer nodig? Of moet, is, het, is het boek echt toch helemaal niet meer verkrijgbaar? Of <sniffs> Nee, ja, natuurlijk is dat boek uh, via allerhande kanalen wel verkrijgbaar. Alleen de organisatie heeft uh, besloten, pijnlijk... maar het is niet anders dat ze van een professionele organisatie... over moeten naar een vrijwilligersorganisatie. En dat het dus niet doenlijk is om het up-to-date te houden... en om nieuwe uitgaves, nieuwe uh, publicaties ervan uh, op de markt te brengen. Dus het is echt een keuze van het bestuur van OBOS... Our Bodies are zelfs dus ook een, een organisatie... Uh, om ja, dit nu te staan... En gelukkig zijn er alternatieven. Denk ook in Nederland aan Women Inc. Die op dit moment campagnes voert om die medische wetenschap ja, meer gericht te krijgen op vrouwenlijven en vrouwen. Dus kortom, er zijn ook alternatieven. Hè? We, we leven nu in een tijd van het internet. Ja, ja, je kan al die informatie ook op internet terugvinden. Het is niet meer nodig. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja. Maar het boek uh, heeft zijn werk gedaan. En het is nog steeds eigenlijk wel nodig. Maar we kunnen op een andere manier aankomen, is onze conclusie. Anna Thijsseling, mogen we je bedanken voor je toelichting. Um, ja, dankjewel en goedemorgen. Dankjewel. <tus> De column van John Jansen van Galen. Eenmaal in mijn leven ben ik ontslagen. En nog wel op staande voet. En nog wel door de VPRO die toen net bezig was reuze links te worden... Nou ja, ontslagen, ik was niet in vaste dienst, maar ik werd onmiddellijk uit mijn functie ontheven door de directeur. De filosoof Joop Doorman, die voordoneerde dat ik zelfs niet meer op het grind mocht komen. Dat grind lag voor de villa's van de VPRO aan de weg in Hilversum en zijn verbod betekende dus dat ik de gebouwen van de omroep niet meer mocht betreden. Wat had ik misdaan? Ik was in het begin van de jaren 70 eindredacteur... van het roemruchte radioprogramma VPRO Vrijdag. Eindredacteur daarvan was heel democratisch. Bij toerbeurt ieder die eraan meewerkte. Mijn vriend Groegier Proper was ook medewerker van VPRO Vrijdag... maar daarnaast samensteller van de niet minder roemruchte rubriek... Het Wereldje in het Weekblad Vrij Nederland. Een vergaarbak van sappige nieuwtjes over de media... Op een maandagavond kwam Rogier enigszins Bernard het VPRO-kantoor, binnen met de mededeling dat hij voor die week in ernstige kopijnnood zat. Prompt dook ik in de prullenbak. Waren er geen interessante, maar niet te min reeds weggeworpen missives? En jawel. Het vertrek van directeur Doorman was aanstaande... en het bestuur van de omroepvereniging had in het hele bedrijf... een interne vertrouwelijke enquête ingesteld met als hamvraag... welk type directeur willen jullie als opvolger? En daarop bleek de afdeling abonnementenadministratie... geantwoord te hebben een man die de bezem eens flink... door de augia van de VPRO haalt. Dat vonden wij heel grappig. En de volgende week en de volgende woensdag stond het dan ook in het wereldje maar het was diezelfde middag aanleiding tot ons ontslag... want wij hadden vertrouwelijke informatie aan de grote klok gehangen. Dat werd een hooglopende kwestie die een half jaar duurde... en waarbij de helft van de medewerkers van VPRO Vrijdag... let wel, freelancers zonder andere inkomsten... uit solidariteit met ons in staking ging. Uiteindelijk liep de zaak zoals meestal met een sisser af. Hoe kijk ik hierop terug... Bij abonnementenadministratie waren de mensen natuurlijk bang voor hun boterham. Zij zagen dagelijkse stapels opzeggingen binnenkomen... als de gebroeders Haasbroek weer eens voor de camera hun broek hadden laten zakken. Als de koningin opnieuw door ons was bespot. Als de rond een atoombasis weer waren doorgeknipt. Alles mooi en wel. Maar als de VPRO daardoor op de fles ging... hoe moest het dan verder met hun, hun kinderen, hun autootje? Ze snakten naar een grote schoonmaker. Voor die angst hadden wij geen enkel begrip... Zelf konden we het ons als jonge vlierenfluiters veroorloven... veroorloven naar hartelust te staken voor een hoger doel. En zorg om je baantje en je pensioentje was iets burgerlijks. Grijnzend zetten we dus die benepen kantoorlui... met hun verlangen naar Bezems door de Ougeastal... te kijken in het weekblad voor linkse intellectuelen. Als we nu, na vijftig jaar, terugkijken op Parijs mei 68... is dat ook een deel van die erfenis. Onbegrip voor wat de grote massa beweegt. Die zijn nog niet zo ver, heette het, als ze onze onbekookte standpunten niet deelden. Dus misschien kwamen ze ooit nog zo ver als wij al minder te zijn. Er is bij links nu eenmaal een traditie van minachting voor de gewone man. Ja, Jon, bedankt. Uh, van het ene heel niet burgerlijke naar het meest burgerlijke op aarde, Ikea. Nou. Oh. Ja, ja. Wij, wij, gaan, wij gaan een documentaire over Ikea. Ik dacht, jij stelt de vraag ook nee, wel even. Nee, nee, nee. Uh, uh, we zijn bezig met een documentaire over Ikea. En het idee is, iedereen heeft wel iets van Ikea aan huis. Heb jij dat ook, John? Ja, maar ik zou niet weten wat. Ik ga daar niet over. We nee, nee, nee, bestrijd nee. ik uit aan mijn raden. Mijn ja. verloofde. Ja, klopt het hier aan tafel? Heeft iedereen wat van Ikea aan huis? Een, als ja. je iets in elkaar moet zetten van Ikea... Nou, dat is werkelijk een ramp. Ik heb het nu al een paar keer gedaan. Mijn dochter is verhuisd. En, uh, dan heb ik het klaar. En er zit een net een plankje verkeerd om. En dan moet het weer helemaal hele uit elkaar. Hele nou, dat soort hele drama's hele uh, kleven naar uh, mij. Die We horen Klaas Stammes, he, voormalig <laughs> burgemeester. En ja, ook kluffer. Dus, ja. Ja. Ja, Frank, jij wou er ook nog iets aan toevoegen. Nou, goed. wat mij uh, in het kader van straffen... En altijd een hele goede leek... is dat mensen taakstraf taakstraf krijgen... om ze gewoon een week lang in Ikea op te sluiten. <laughs> maar goed. Volgens mij is het trouwens niet meer zo dat die, dat die handleidingen zo slecht uh, vertaald zijn. Dat, nee, dat, het, uh, dat, het, dat het niet meer in elkaar te schroeven is. Maar goed, voor die documentaire zijn we dus op zoek naar mensen met bijzondere IKEA-ervaringen. Vooral ook uit de uh, allereerste jaren. Bent u bijvoorbeeld bij de opening van het eerste filiaal geweest? Of heeft u nog zo'n totaal onleesbare uh, vertaling van een handleiding gehad? Ervaringen van klanten en medewerkers. Daarmee kunt u terecht op ovt.vpro.nl oh. Wat een hele belang belangrijke vraag is. Denk ik. Is, krijgt u ook altijd ruzie met uw vrouw bij uh, IKEA? Ja. Ook dan kunt u uh, terecht op OVT het VP En hebt u wel eens in de ballenbak gezeten? <lacht> <lacht> me, Goed jongens, voordat het scheidlollig wordt om met een bekende Nederlander te spreken, gaan we gewoon verder. Ja, uh, we, uh, met iemand die we net al even hoorden, die een boek geschreven heeft over de ridder van Rappard. Hij stond bekend als de ridder en Wim Kamp vroeg zich in de Oudejaarsconferentie in 1966 af of de ridder van Rappard zijn sporen nog wel droeg. Voor intimi heette die Rolly. Hij was een Dwarsen, deftige populist, toen er nog geen populisme bestond, en was tegelijkertijd als burgemeester van Gorkum... een autoritair bestuurder. Ja, en hij heeft nu zijn biografie getiteld Dwarsligger van Beroep. Geschreven door Klaas Tams, burgeme voormalig burgemeester van Linden en Buren. De plek overigens, waar ook ooit de ridder zelf burgervader was. Uh, welkom, uh, Klaas Tams. Burgemeester in de voetsporen van De Ridder. Uh, heeft de, kent het dorp, het gebied De Ridder, nog? Jazeker. Hij was in Soelen burgemeester van 32 tot 39. En de gemeente Soelen is opgegaan in de gemeente Buren. En als ik daar bij 50-jarige huwelijken kwam, dan sprak men nog wel over uh, De Ridder. Zo in de trant van, nou, dat was me er een. En er gingen prachtige verhalen rond van het huisvarken van De Ridder. Hij woonde daar, hij was toen nog vrijgezel, had een varken wat overdag. Door de tuinen van de buren scharrelde en s'nachts sliep in de woonkamer. En dan ging het al heel snel over het verdomde vark van de burgemeester. En wat ook een heel mooi verhaal is, is dat hij. Eh, in 1934 werd er een nieuwe spelling ingevoerd. Niet zo met twee O's, maar zo met één O. door minister Marchand. En Van Rappard was daar fel tegen, tegen die nieuwlichterij. En zolang dat niet wettelijk was toegestaan, verbood hij dat ook. En nu was er een bovenmeester en die had zijn leerlingen al met potlood die nieuwe spelling in de boekjes laten aantekenen. En toen Van Rappert dat zag, toen ontstak hij in woede en gelastte de bovenmeester om op straffen van een boete... Uh, dat door de leerlingen weer uit te laten gummen, want hij had daarmee gemeentelijk bezit beschadigd. Nou, zo zit het vol met verhalen en Van Rappert is een man van... Mooie verhaal. Ja, ridder. Hoezo ridder? Ridder is een adellijke titel. Het is de laagste adellijke titel. Na ridder heb je baron, graaf, hertog. Er zijn nog maar weinig riddergeslachten. Ik denk nog een vijf, zes. Bos van Roosentaal is bekend. Ridder de van de Schuren. En ridder van Rapport. Daar komt het vandaan. Nou, Laten we vooral even naar hem gaan luisteren. Want ik denk dat er bij veel mensen iets oproept. Maar laten we even luisteren naar die ridder. Wat vindt u van de... De seksuele vrijheden van dit moment en no, de vrijheden die, die gepropageerd worden. Het zijn van een laag <laughs> allooi. In godsnaam mogelijk dat we na 2000 jaren christelijke beschaving ons op dit ogenblik op zo'n laag niveau... überhaupt mensen te bewegen. De hele sekskermis en de sekskits waarmee we verveeld worden... op een niveau waar je eenvoudig... De schiffers van zou krijgen. Ja, de rillingen van zou krijgen, zeggen <laughs> wij maar een goed Nederlands dan. Maar luister, uh, dit was de ridder van Rappert's ten voeten uit, geloof ik. Hè? Tegen de tijdgeest. Tegen de tijdgeest, ja. Hij streed, als het over seks gaat, een enorme strijd met de NVSH. Met mevrouw Zeldenrust Nordanus. Daarvan hij zei hij, die, die mevrouw heeft geen bord voor de kop, maar een condoom. Dus hij was, en ging ook uh, de confrontatie met haar aan. En hij was werkelijk uh, tegen deze seksverdwazing en wat iets meer zei. Dus, ja, dat, maar ook tegen moderne kunst. Hij was echt de man die niet meebewoog in de veranderende tijdgeest. Maar vasthield aan wat hij ja, eigenlijk als uh, waardevol vond en wat behouden moest blijven. Ja, als de bagwants in de buurt van Gorkum waren neergestreken, dan was waren er ze uitgezet, <laughs> ja. maar hij. Hij had uitgezet, onmiddellijk. Maar hij stond voor links ook echt voor alles wat kwaad was. Hij, hij was eigenlijk en werd ook voor fascisten en alles en nog wat vanzelf uitgemaakt. Ja, ja, hij heeft toch altijd het stempel fascisme wel wat gehad. Hij was ook voor de oorlog een voorstander, voor, voorstander van een fascistisch autoritair systeem. En dan niet het Duitse systeem, maar hij was daar wel voorstander van. En dat stempel heeft hij eigenlijk altijd, ondanks zijn oorlogsverleden... want hij is gearresteerd geweest in Sint-Michaelsgestel gezeten... Hij heeft ondergedoken gezeten. Na de zuivering is hij er schoon uitgekomen. Maar dat stempel heeft hij altijd gehad. En hij werd op een gegeven moment ook... Uh, uh, zijn verkiezingsaffiches werden hakenkruis opgezet. Hij werd uitgescholden voor fascist. En toen de socialistische jeugd in de 60 jaren een tentoonstelling organiseerde... waar rechtse Nederlanders fascisten werden genoemd... was van Rappert natuurlijk ook van de partij. Ja. Het deerde hem niet. Ja. Die, die moraalridderij en die, die eenzame strijd van hem... waar kwam dat uit zijn jeugd? Of waar komt het vandaan? Nou, zijn jeugd... ik denk dat hij toch ook een soort missie had... op een of andere manier. Hij wilde, wat hij dan al zegt... de gewone man behoeden voor objecte kunst. Uh, hij wilde... Uh, uh, ja, gaan over wat er wel en niet toegelaten werd in het publieke domein. Hij was voor preventieve censuur, ook bij tv. Want hij vond werkelijk die tv ook. Uh, dat was in de tijd van hoe was het toevallig ook nog eens een keer. En die periode vond hij ook uh, werkelijk vreselijk. En hij verbood een tentoonstelling van meneer Verweda. En als hij dan, dat was een kunstenaar en die had zijn tentoonstellingen in de Nieuwe Doelen gezet. En dan kwam Van Rappert binnen, die bekeek dat. En dan vroeg hij aan de toneelmeester, wat vind jij daar nou van? En dan zei de toneelmeester iets van, nou, dat kan me niet bekoren. Bekoren, bekoren, vuile rossen is eruit. En dan zie je de volgende dag Verwerda uh, met een bakfiets vol schilderijen. Vertrekken. Ja. Want uh, aan de ene kant, is het in de tijd van Provo, is hij heel erg tegen dat Provo en zo. Maar het uh, man was zelf ook niet vies van provoceren. Nee, hij uh, leefde van de strijd. Hij. Uh, hij omhelsde zijn tegenstanders. Uh, hij zei ook. Uh, uh, mijn vrienden kiezen mij, maar ik kies mijn vijanden. Dus hij kon niet zonder strijd, hij provoceerde en hij ja, overtrof zichzelf ook in taalgebruik. En dat was ook, ja, dat ging ook erg ver hoor. Hij kon plat schelden en uh, ja, hij gebruikte woorden die je niet bij een ridder verwacht. Ja, het, het, het, het, het, het, het rare is natuurlijk aan de ene kant, roept verklaart hij zichzelf tot stem van de zwijgende meerderheid, de gewone man. Ja. We kennen hem als burgemeester. Hij probeert ook in de Tweede Kamer te komen. En het lukt niet. Dan zou je zeggen, als dit werkelijk de stem van een gewone man was... hoezo komt hij dan niet in de Kamer? Dat gaat toch een klein kunstje moeten zijn? Ja, Want, hij heeft... Dus er zit ook in hem een weeffout... waardoor hij niet aanzoekt. Dat de mensen misschien dachten, ach, dit is toch eigenlijk ook gewoon een curiositeit. Hoe kijk je daarnaar? Nou, hij heeft heel veel pogingen gedaan om in de Kamer te komen. Eerst voor een partij die hij zelf weer heeft opgericht. De Liberale Staatspartij. Toen voor Nederlands Appel. Voor de Boerenpartij is hij mee geweest. Bindingrechts. Uh, hij heeft toch geflirt met de bejaardenpartijen. Hij trok volle zalen, maar weinig kiezers. En dat is, ja, hoe kan dat is heel opmerkelijk. Hij ja, zelf zegt hij erover: ja, ik ben te laat begonnen, te weinig geld. De demonisering, dat woord gebruikte hij niet. Maar zijn Nederlands appel werd de kolonelslijst genoemd in, door Knoop in het, de Telegraaf. Want er stonden kolonels op. En toen was net het kolonelsbewind in Griekenland. Ja. De pers was tegen hem. Dus hij zocht allerlei ja. excuses. Maar hij heeft, het, hij heeft het niet gered. Maar als jij daar als biograaf naar kijkt, denk je: van, de man was misschien toch ook dat mensen voelen. Man, want ik, ik geloof dat in jouw boek ook ergens een scène is dat hij zou worden benoemd tot burgemeester van Utrecht. Ja. En dat Juliana weigert zijn benoeming te ondertekenen. omdat ze vindt dat hij te weinig tactvol is. Dus Juliana zag al, met deze man is iets, zag de rest van Nederland het misschien ook. Nou, dat was vrij uniek natuurlijk, want het kabinet had hem benoemd tot burgemeester van Utrecht. En Juliane weigerde het benoemingsbesluit te tekenen. Staatsrechtelijk is dat, was dat een unicum, een novum. Ten meer daar zijn vrouw, de jeugdvriendin van Juliane, was en hofdame. Uh, maar zij vond hem te weinig tact hebben. Zij wilden het niet. En wat daar precies gespeeld heeft, is niet duidelijk. Van Rapport heeft er ook nooit uh, wat over gezegd. Dus dat is een onduidelijk. Maar Van Rapport was een omstreden figuur. Ja. En men vond hem prachtig. Godfried Beaumans ging bij hem op bezoek. Hij schrijft erover in het boek De Man met de Witte Das. Nou, uh, fantastisch. Ja, en toch, als men in een stemmokje stond... Het ja, dus electoraat was, was ook nog niet zo... Maar, maar, maar, maar hoe kan het dan dat zo'n man wel... überhaupt burgemeester werd? Want die baantjes... werden toch onder partijleden verdeeld? Nee. Jawel, uh, nou, wel, nou ja. hij werd... burgemeester van Zoelen, en dat is een mooi verhaal... want hij werd burgemeester van Zoelen... en de dag voordat hij naar het sollicitatiegesprek... moest, was hij in elkaar geslagen... bij de sociëteit in Utrecht. Dus hij had... blauwe plekken, enzovoort. En zijn vader, die heeft hem gestimuleerd... en die zei, ik heb wat bedacht. Ik heb de commissaris van... Uh, de koningin uh, laten weten dat je motorongeluk hebt gehad en dat moet je stijf volhouden. Dus hij komt bij de commissaris en die is vol compassie voor deze man... die dat ongeluk heeft gehad en zegt, mijn zoon heeft ook net een motor gekocht... maar ik zal hem gelasten dat ding te verkopen. Nou, zijn vader heeft hem gestimuleerd, zo ging dat nog wel, ja. Ja. ja, zo was dat in die tijd. Ja, misschien is het gewoon zo dat in Domeneesland Nederland de mensen wel voelden deze, deze sympathieke clown moeten we gewoon niet echt al te veel invloed geven. Laten we even ook luisteren naar een ander moment... want hij had ook zo zijn eigen opvattingen over kunst en muziek. En dat blijkt met name als hij in 1967 de gouden plaat voor de single... Het Land van Maas en Waal mag uitreiken aan Boudewijn de Groot. En laten we even luisteren naar hoe hij dat doet. Ik behoor ergens op de achtergrond tot wat je noemt die mensen die men wat liever ver buiten de duidelijke culturele arena ziet... maar die vanwege zijn wat te tumultueuze bek... toch altijd zorgt dat hij er dan wel weer bij is. En ik heb bovendien een archaïsche overtuiging van mijn eigen gelijk. En zal dat dan ook wel heel duidelijk tot uiting brengen. Want wat is het ongeluk toen ik het waarom voor mezelf oploste... En toen zei hij, nou weet ik waarom ik hier ben... dat ik mij tot de heer Ramses Schaffi richtte ja. en zei... welkom hier, omdat ik dacht dat hij Boudewijn de Goop was. Ja, uh, hij had dus ook zijn eigen opvatting over kunst en cultuur. Uh, en uh, een tulmutueuze tul tul bek, zoals hij zelf zegt. Uh, ja... Behalve dat die Ramse Shafi en Boudewijn de Groot... Dus door elkaar hadden, hij had wel meer uh, curieuze opvattingen... over cultuur. Ja, ja. Dit was een opmerkelijk, want de krant schreef... de ridder was niet stil te krijgen. Ja. En Boudewijn de Groot, ik heb een brief van Boudewijn de Groot... gezien waarin hij zegt, ja, het was een mooi verhaal... in het begin, maar op een gegeven moment... Wat hij, Boudewijn de Groot zat naast hem. Hè, ja, dit, maar die uh, haakte ja. Ze, ik haakte toch af... en ik zakte onderuit in mijn leren... of in mijn houten zetel... en dacht over mijn volgende LP naar. Dus, ja. nee, hij was uitgesproken... Uh, uh, over kunst. Hè. Schrijvers als Moelies, Reven, Creme, Dat moesten echt verboden worden. Dat was, uh, dat was schrijvers van, van vuil en drift. En, uh, oh ja, zo had hij... Maar hij geeft in... Boudewijn de Groot weer wel die plaat. Bedoel, hij leent ja. zich dan weer voor. Ja, om om, om, om zo'n zanger te, op een of andere manier toch was, weer te eren. Hij was slotvoogd van Loevestein. Ja. En dat gebeurde op Loevestein. Dus hij uh, kon als kasteelheer daar dan ook uh, de show stelen. En dat heeft hij ook gedaan. Ik geloof dat hij een reden had van twee uur, waarbij in het begin nog ovaties... maar het laatst uh, gefluit, dus Ja, hij overschreeuwde zichzelf. Ja. Dat Als zou je kunnen zeggen. Toch jammer dat we zoveel mensen meer hebben, eigenlijk. Nou, dit soort mensen, dat is ontzettend jammer... dat die er niet meer zijn. Maar ik denk dat ze in deze tijd ook niet meer gedijen... Komt de Baudette worden... niet voor een aanmerking? Wie? Uh, Baudette. Ja, dat is nou, goed, beetje... laten, laten we dat even laten liggen. De, de, als we hem nu een plek moeten geven, de ridder, ridder van rapport in de Nederlandse politiek, uh, politieke geschiedenis... is het een curiositeit? Chieke rechtse stemdes volks, populistisch voorloper... Ja, ik denk alle drie, maar ik denk dat het een voorloper van het populisme is. Hij was heel populair bij de gewone man. Hij stond zich er ook voor. Als je niet met een gewone man aan een bar een, een, een, een borrel kan drinken, dan deug je niet. Dus vanuit een zeker paternalisme uh, was hij een man die de gewone man aansprak. Hij wilde de gewone man ook beschermen. Ik denk dat hij toch wel een populistische voorloper is geweest. Absoluut. Goed, Klaas-Thomas. Uh, bedankt. Het boek heet dus Dwarsligger van Beroep en het is uitgekomen bij Balans. OVT: een programma over de onvoltooid verleden tijd. Nou, boeven en criminelen dien je het leven in de cel... vooral zo saai en ellendig mogelijk te maken... zodat ze er niet aan denken om ooit nog eens in de fout te gaan. Zo dacht men er in minder menselijk tijden over. Maar ook het huidige gevangenisbeleid... lijkt uit te gaan van deze gedachte. Want gevangenen brengen steeds langer niets doend door op een cel. En volgens recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg... gaan daardoor hersenfuncties van gevangenen flink achteruit. De vraag is dus, keren we terug... Naar een vroeger tijdperk. De uh, gast is Pauline Schuit, hoogleraar sanctierecht en straftoemeting aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, voor wie het nieuws gemist heeft, die Tilburgse Universiteit. Wat hebben die precies uh, ontdekt? Nou, Jesse Meijers is uh, enige maanden geleden gepromoveerd... aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En? Uh, en hij heeft onderzoek gedaan naar gedetineerden... wat met hun hersenen betekent, wat met de hersenen gebeurt... als ze in de gevangenis zitten. Hij heeft met een aantal collega's uit Tilburg... daar komt vandaan een, een, een uh, artikel geschreven in het Nederlands Juristenblad. En daarin zeggen ze eigenlijk dat, of het blijkt dus uit het onderzoek... en dat komt ook uit het artikel naar voren... dat uh, de functies in de hersenen die uh, de... Uh, Impulscontrole uh, aansturen en uh, de concentratie, uh, dat die aangetast worden als mensen in de gevangenis zitten. Tenminste ja. drie maanden, dat heeft hij onderzocht. Ja, als ja, als ze op cel blijven zitten. Maar als uh, ik begrijp dus als ze wat te doen krijgen, uit die cel kunnen, kunnen werken. Dat het dan minder erg is. Ja, nou ja dat is het verschil ja. uit ja, wat er gebeurt inderdaad... Ja. en uh, hoe minder te doen, precies wat u zegt. Uh, maar maar ja. wacht even, je, je zegt daar de impulscontrole, hoor ik je zeggen, toch? Heb je dat goed, goed ja, gehoord? Ja. Ja. Dat is precies datgene wat je wilt dat zo goed mogelijk in orde is... wat stuk gaat. Ja, exact. Okay. <laughs> Juist. Uh, dus dat is eigenlijk schrikbarend. Ja, uh, eigenlijk wel. En in die zin uh, is dat schrikbarend. Aan de andere kant uh, ook niet verbazingwekkend, laat ik het zo zeggen. Uh, ik vergelijk de gevangenisstraf heel vaak met medicijn. Uh, een medicijn. Een paardenmiddel noem ik het vaak. We passen het vaak toe. Terwijl we eigenlijk geen idee hebben van de werking. En zeker niet van de neveneffecten. Mm -hmm. uh, en... Wat we weten is dat het eigenlijk niet goed werkt. Mensen die in de gevangenis hebben gezeten... die gaan heel vaak weer opnieuw de fout in. Dus de recidieve zijn heel hoog. Uh, de neveneffecten, wat we daarvan weten... is ook niet heel uh, uh, nou ja, vrolijk stemmend. Uh, het is slecht voor mensen... voor hun positie op de arbeidsmarkt. Relaties gaan kapot. Uh, het is slecht voor de gezondheid. Uh, we hebben ook bijvoorbeeld uh, gezien... dat er, uh, de effecten op de kinderen van gedetineerden is heel slecht. Dus gevangenisstraften, de neveneffecten... de bijwerkingen zijn eigenlijk alleen maar negatief. En uh, ik ben heel blij dat nu met dit onderzoek ook vanuit de neuropsychologie... dus de, de biologische kant zeg maar, uh, aangetoond wordt... dat er dus ook aan die kant uh, ja, eigenlijk hele slechte ja, bijwerkingen dus, zijn. Dus dit gaat een beetje in tegen een trend... die we menen te signaleren in de samenlevingen... wat het volksbewustzijn wel wordt genoemd... dat men zegt, ja, langstraffen, vasthouden, et cetera, et cetera... en dat levert ook wel druk uit op de politiek. Dit gaat in tegen die trend eigenlijk. Wat bedoelt u met dit? Uh, de, de, dat, dat onderzoek van, van de Tilburg en Amsterdam... dat de hersencellen kapot gaan... en dat je in, uh, impulsen uh, niet meer onder controle zijn... en hoe langer je in de gevangenis ja, zit, ja. vooral alleen. nou Het haalt eigenlijk het idee van... je moet mensen in de gevangenis zetten... Dat is, uh, dat, dat, hoort bij, uh, dat is een goede straf, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Wat natuurlijk de, de idee is van de samenleving wellicht. Uh, haalt het een beetje onderuit. Want je toont hiermee aan dat het dus eigenlijk... Uh, alleen maar negatief werkt. Dat en wat, als ze eruit komen eerder gevaarlijker zijn dan minder ja, gevaarlijk. Ja, en wat u in het begin ook al zei... je ja. wil juist die impuls controle en concentratievermogen wil je juist stimuleren. Uh, en tijdens gevangenisstraf is daar misschien ook wel tijd voor. Want je hebt die mensen dan toch binnen. Dus dan kan je daar wellicht aan werken. Dus het is heel contraproductief. Als dan blijkt dat de manier waarop de gevangenisstraf wordt uitgevoerd... Uh, juist tegen, nou ja, slecht is voor de hersenfunctie. Ja. Dit staat dus eigenlijk haaks op een, een, een denkwijze... die we ook al een tijd hebben als samenleving. Dat gevangenisstraf bedoeld is om mensen er beter uit te laten komen... dan dat ze erin gaan. Dat denken dat gevangenisstraf tot verbetering moet en zou kunnen leiden. Waar, waar begint dat eigenlijk? Nou, het begint eigenlijk zou je kunnen zeggen al in de 16e eeuw. Uh, Kornhert uh, beroemde, uh, die, die schrijft een boek, uh, meerdere boeken, maar een boeventucht in de 16e eeuw. En daar komt eigenlijk voor het eerst in Nederland zou je kunnen zeggen uh, naar voren dat straffen niet alleen maar uh, generale preventie is. Dus uh, afschrikken. Als je een hoge straf hebt, gaan mensen misschien geen straffen plegen. Uh, geen strafbare feiten plegen. Uh, hij zegt ook, uh, straf was heel vaak naar vergelding. Maar eigenlijk komt hij voor het eerst met het idee van uh, straffen Kun je ook gebruiken om uh, mensen die niet binnen uh, lijntjes passen, zeg maar, om die uh, misschien herop te voeden en uh, dus op een andere manier aan te pakken. En dan, als ze uit is komen, uh, goede modelburgers te laten zijn. Ja, ja, want die, die heropvoeding, dat, is dat al wat gebeurde in van die rasp- en spinhuizen waar mensen aan het werk werden gezet? Of was dat gewoon puur een soort slavenarbeid? Oorspronkelijk was dat wel. Uh, Zeant Detay is bij, bij Cornet, zie je heel erg dat hij de, de link legt met de paupers, hè, de armen. Als je die mm. maar heropvoedt, dan worden ze niet crimineel en dan gaat het hem goed. Bij de Rasp- was het detail eigenlijk, die zijn ontstaan met een veroordeling van iemand juist van, van, goede, af, van goede Komaf. Die moest eigenlijk die had diefstal gepleegd moest eigenlijk gegezeld worden op het, uh, op het, uh, op het Stadhuisplein. Zeg maar. maar ja, dat zou natuurlijk een openbare uh, uh, schande zijn als iemand van Goede Komaf daar dan gegezeld zou worden. Dus we dachten, we moeten misschien iets doen wat we niet kunnen zien. Dus we laten hem dan werken, was het idee, in een rasphuis. Uh, houtraspen voor de, voor de verfindustrie uh, en als hij dan toch binnen is... en als er mensen die dus later ook binnenkwamen... dan kunnen we ze ook heropvoeden. Dat was het oorspronkelijke idee. Al vrij snel had men door van... Hey, dit zijn eigenlijk hele goedkope arbeidskrachten. Dus laten we vooral deze mensen heel hard laten werken. En dat hele heropvoeden... Er kwam weinig meer aan ja, terecht. Maar dat was misschien wel goed voor die puls in de hersens. Als ze flink ja, werk nou ja waren. Dat, misschien ja. wel. Als we toen al het hadden kunnen doen. <laughs> misschien, ze, werden in ieder geval niet, ze zaten zeker niet stil, laat ik, ik het zo ja, zeggen. Ik meen ook te weten dat boven het rasphuis in Amsterdam. de tekst stond in het Latijn: Wilde beesten moet men temmen. Ja. Dat ja. heeft weinig nog met heropvoeding te maken. Vreemd. Nou ja, een beetje wel. Met de wilde beesten, de paupers, de armen, de, de, de, de, de grievenelen. Als je die temt, als je die langs onze lat legt. en uh -huh. onze regels laat leven, dan komt het goed met de wereld. Ja. Dat ja. zit er ja. wel heel duidelijk achter. Zoals. Als we ook onze honden en katten proberen te temmen... zodat ze op tijd binnenkomen als om te eten en, uh, en op tijd hun behoefte doen. Zeg maar, <laughs> of zo ja, te zeggen. Ja. Het idee dat het, dat het niet alleen temmen is... en zorgen dat ze als ware zich als een brave hond gedragen... maar dat het werkelijk tot het innerlijk van iemand moet gaan behoren... dat een boef echt niet altijd een boef hoeft te zijn, dus het idee van resocialisatie. Wanneer komt dat eigenlijk op? Nou, je ziet steeds golven zeg, maar je zou eens kunnen zeggen dat dat in de 16e eeuw de eerste golf was. Uh, je ziet later uh, eind 20 eeuw, dan moet ik het goed zeggen, ja, eind e eeuw, dat uh, met de manier van uh, ten uitvoer leggen van gevangenisstraffen dit beeld heel duidelijk naar voren komt. Uh, uh, toen werden mensen eenzaam opgesloten met zo mooi het één uh, lichtpuntje boven in de cel uh, met het gericht op God, zeg maar, en een Bijbel in de hand. Daar moesten ze gaan nadenken over hun zonde. En als ze dat maar genoeg deden, dan werden ze vanzelf modelburgers en kwamen ze er goed uit. Mensen zaten dan vijf jaar soms solitair helemaal alleen opgesloten. Nou, werden daar natuurlijk gek en kwamen er helemaal niet goed uit. Dus je ziet daar, dat was eigenlijk... Je zou kunnen zeggen de eerste opleving. Maar dat werkte natuurlijk helemaal niet. Uh, toen men doorkreeg dat dat inderdaad dus niet werkte. Ging uh, men steeds meer. En dat heeft vooral te maken. Of, vooral zeg maar jaren 60, 70. Uh, gingen men in ieder geval werken aan de persoon. Door dus uh, ja. voorrang te geven aan scholing. Uh, mensen op te leiden. Uh, arbeid te laten verrichten waar ze iets mee leerden. Uh, toegang te geven tot bibliotheek bijvoorbeeld. En uh, ja, die kant op. Ja, en, en, en dat kreeg... Hoe, hoe kreeg dat dan verder gestand? Want in de jaren zeventig... Nou ja, we kennen allemaal het voorbeeld van wasknijpers maken en zo... Dus, maar er gebeurden ook meer, mooiere dingen, zeg je. Ja, je ziet eigenlijk een, een omkeerpunt uh, uh, zeg maar na de Tweede Wereldoorlog. Uh, in de Tweede Wereldoorlog kwamen er uh, mensen in de gevangenis... die daar normaal gesproken niet zouden komen. Mensen die gegijzeld werden... of mensen hmm. die door de Duitsers opgesloten werden... vanwege hun uh, achtergrond uh, uh, en... Na de, na de oorlog kwamen een aantal van die notabelen, zeg maar... hoogopgeleide mensen, die zeiden van... ja, maar het is eigenlijk heel vreselijk om in de gevangenis te zitten. En alleen opgesloten te zitten, dat heeft helemaal geen zin. Dus we moeten iets doen daarmee. En uh, je ziet dan dat de rechten voor de mensen in de gevangenis... Uh, heel erg, uh, nou ja, die worden ook beschreven in de wet, wordt een wet ook vastgelegd. En je ziet dus ook steeds meer aandacht voor... niet zozeer um, uh, wat iemand heeft gedaan, de daad... maar veel meer uh, waarom iemand het heeft gedaan. En in de jaren zeventig komt dan naar boven... of wordt dan heel erg de nadruk gelegd dat mensen uit uh, zwakkere sociale milieus komen, niet opgeleid zijn... Uh, uh, uh, niet heel uh, handig zijn zeg maar, in, uh, in hun, hun uitingen. En die idee is dan om daarmee in de gevangenis wat te gaan doen. Dus veel naar de dader te gaan kijken en die dader te behandelen. En als die dader dan ja, als een beter mens uit de gevangenis komt, dan zal die ook minder resistentie ja. idee. Ja, want dat, dat is ook een internationale ontwikkeling, toch? Dat, dat reclassering en dat soort dingen ja, een rol gaan spelen. Het is allemaal in die tijd. Als Nederland daar wel echt een voorloper. En dat wordt dus vaak gerelateerd aan die Tweede Wereldoorlog, waar mensen dan dat, dat ervaren hebben, om, hoe het is om in de gevangenis te zitten. Ja. Ja, ja, omdat de elite toen ook vast zat, dacht die elite van goh. Het is eigenlijk erger dan we dachten. Ja, ja. We dachten het is een ja. soort hotel. Maar ja. dat is het toch niet. Nou, dat is wat je ook, ik neem ja. bijvoorbeeld mijn studenten nog steeds de gevangenis in. Uh, om te laten ervaren hoe dat is. En vaak denken mensen nog steeds het is een hotel. Maar het feit dat je gewoon geen enkele beslissing zelf kunt nemen. Dat uh, voor iedere deur die je staat moet je wachten tot die open gaat. Ik, ik had dezelfde ervaring toen ik hier binnen wilde komen. Maar uh, je, je kan dus niks zelf doen. Uh, dat is niet alleen het ontnemen van je vrijheid. Maar ook het ontnemen van je beslissingsvrijheid. En dat is wel iets wat... Uh, wat in de Tweede Wereldoorlog uh -huh. dus eigenlijk voor het eerst echt werd ervaren door nou ja, de mensen die daar later iets mee konden doen. De, de mensen ja. die het voor het zeggen krijgen. U zegt heen. het. Uh, ja, want dan, dan krijg je dus een periode dat er steeds meer uh, resocialisering komt. Aandacht voor de achtergronden van de, de mensen die misdaad begaan en veroordeeld worden. Maar op een gegeven moment slaat het weer om. Hè? Ja. Dan, uh, dan vinden mensen, er is veel te veel aandacht voor de boef en veel te weinig aandacht voor het slachtoffer. Wanneer is dat ongeveer? Nou, dat begint een beetje in de jaren tachtig. Uh, je ziet, die golfbeweging zie je voor door. Het is eigenlijk steeds de vraag: leg je een gevangenisstraf op om een feit te vergelden? Uh, dus met het oog op de daad en het slachtoffer. Of leg je een gevangenisstraf op om iemand te verbeteren? Om maar even zo te zeggen. Dus dat is echt een golfbeweging. Het uh, heeft vaak te maken ook met economie. Uh, als er veel geld is, dan wil men ook wel investeren in de gevangenissen en in de gevangenen. Als er minder geld is, zegt ja, dan moet het geld niet naar de gevangenissen toe. En Dan mm -hmm. is het een hele makkelijke manier om te bezuinigen. Ja. Dus ja, in de jaren tachtig kreeg je ja, tough on the crime, zou je kunnen zeggen. En werd steeds meer gezegd: het is een keuze om een stap feit te plegen. En als die keuze nou op die manier maakt... dan zal je ook uh, de gevolgen moeten ervaren. Je zou zeggen, als, als het een, een, een golfbeweging is... Hè, vergelding, verbetering, vergelding, verbetering... dan zijn er ook cijfers. Dan, ja. dan moeten we ook geleerd hebben, lessen geleerd hebben. Is, is er dat idee van gevangenen verbeteren, opvoeden... Heeft dat tot succes geleid? Wat, zeggen de, wat leren de cijfers? Nou, dat is, een, dat is een, een mooie vraag en ook wel een interessante vraag. De cijfers leren eigenlijk altijd al, waar ik ook mee begon... dat de gevangenisstraf gewoon niet werkt. Uh, en hoe meer je investeert in de gevangenis, hoe beter het eigenlijk gaat. Uh, een beetje, je ziet nu de laatste jaren, echt de, zeer recent... dat er weer meer aandacht is voor de gevangenen. En dat de, de cijfers uh, zeg maar, ja, positiever worden. Die, zodat er, dat er minder mensen in de gevangenis zitten. Dat de criminaliteitscijfers dalen. Je kan niet helemaal oorzaakgevolgen daarin koppelen. Maar er zit zeker wel iets in. Um, dus je ziet dat, dat uh, dus als je puur op de cijfers afgaat, en zeker ook voor het onderzoek waar we het nu over hebben... dan zou je misschien geen gevangenisstraf moeten opleggen. Aan de andere kant hou je toch het gevoel van... je wilt toch ultiem vergelden. En de gevangenisstraf is nog steeds een straf waar men het gevoel heeft... dat is een echte vergelding. Als iets heel ergs gebeurt, wil je iemand opsluiten... En dan kan het je niet schelen of hij daar beter van wordt of niet. Uh, ja. Dus dat is dat, dat dubbele ja. bij de gevangenisstraf. Als jij invalide geslagen bent, dan ben je er niet tevreden mee dat iemand alleen een enkel bandje krijgt. Nee, dan wil je ja. dat die. En dan kan je, zal het je worst wezen of hij dan behandeld wordt of, of dat er aan hem gewerkt wordt. Ja. Nu, nu is er maatschappelijke druk in zekere zin, mag je denk ik wel vaststellen. Ik, ik zei straks volksbewustzijn dat die straffen weer strenger moeten worden, langer moeten worden. Wat zeg jij nou als, uh, laten we zeggen, hoogleraar, sanctierecht en straftoemeting? Wat, is jou, wat zeg jij, wat leert de geschiedenis? Wat moeten we vooral niet doen? Nou, de geschiedenis leert, is dat uh, hoe we denken over waarom we straffen heel erg verandert. Uh, ik spreek een beetje tegen dat wij alleen nog maar mensen willen opsluiten. We worden wel steeds meer van bewust dat mensen ook weer terugkomen in de samenleving. En dat je er als samenleving samenleving als als samenleving, of beveiliging van de samenleving misschien wel meer aan hebt... als je mensen inderdaad in de gevangenis behandelt... dan dat je ze kaal opsluit, zoals we dat al zo mooi noemen. Dus dat besef, dat zie je wel eens doorcijpelen... dat we dus juist die tijd in de gevangenisstraf nuttig moeten besteden. Um, dus in die zin... Um, uh, Misschien zeg ik zelf nog wel eens gekschillend. Ik, ik denk dat we over vijftig jaar misschien niet eens meer gevangenissen hebben. Want als je kijkt nu, we hebben niet voor niks lege gevangenissen. Dat heeft onder andere te maken met anders straffen. En dus niet meer alleen maar opsluiten. Maar juist kijken wat kunnen we doen om oorzaken van criminaliteit weg te nemen. En dus geen straffen in de gevangenis uit, ten uitvoer te leggen. Maar veel meer ook bijvoorbeeld taakstraffen of met enkel banden. Ja. Dat is de toekomst. Ja. Maar, maar, maar vergelding zullen mensen toch nog wel uh, <lacht> blijven willen, ben ik bang. Goed, Pauline Schuit, uh, hartelijk dank voor je komst. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met onder meer de komst van een Brexit-museum in Engeland... en het verhaal van een dienstbode die ruim een eeuw geleden haar baas neerschoot. Tot zo, tot na het nieuws. Deze week in de Pestribune. Rooks gaat hem achteraan. Het is Rooks die de aanzet geeft. Steven Rooks, een van Nederlands succesvolste wielrenners. Twee keer Nederlands kampioen, tweede in de Tour en winnaar Luik bastenaken luik en de Amstel Golfrace. Rooks naast Joop Zoetemelk. wie gaat het winnen? Het is Steven Rooks. En onze man in Teheran, Thomas Erdbrink. In vijf nieuwe afleveringen duikt Erdbrink wederom in de samenleving van Iran.